Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. 41 vluchtelingen zijn verdronken bij een bootongeluk op de Middellandse Zee. De boot was vanuit Tunesië op weg naar het Italiaanse eiland Lampedusa. Mijn collega Fiorella van de Buitenlandredactie vertelt wat er is gebeurd. Na zes uur op zee is de boot in de problemen gekomen. Uh, door een hoge golf is de boot gekapseist en zijn de, uh, de opvarenden uh, in de zee terecht gekomen. Aan boord waren, als het goed is, 45 mensen. En uh, Volgens de uh, overlevenden ze hebben 41 mensen het niet overleefd, onder wie drie kinderen. Vier mensen zijn gered. Zij zouden dagen op zee hebben doorgebracht voordat ze vanochtend werden gezien door een schip en naar land zijn gebracht. Je bent binnenkort iets minder geld kwijt als je bij Albert Heijn je winkelwagen volgooit. De supermarkt is bezig om de prijs van sommige producten weer te verlagen. Al kan je er nu ook al iets van merken, vertelt mijn economiecollega Leen. Uit onderzoek van databureau Hyper bleek vorige maand al dat sommige dingen in Nederlandse supermarkten... Echt al goedkoper zijn geworden dan een jaar geleden. Het gaat dan niet om heel veel producten, maar bijvoorbeeld wel om komkommers, aardbeien en meloenen. De baas van Aholt, het bedrijf achter Albert Heijn, zegt dat de inflatie duidelijk over zijn hoogtepunt heen is. en dat er daardoor wel ruimte is om de prijzen wat te verlagen. Storm Hans raast nog steeds over het noorden van Europa. In Noorwegen verwachten ze in het zuiden enorm veel regen. Het land roept inwoners daarom op om vandaag thuis te blijven. In Litouwen kwamen twee mensen om het leven door het noodweer. Ook is de elektriciteit op verschillende plekken uitgevallen. En deze zongfestivalknaller kan je vast nog wel meebleren. Ja, arcade natuurlijk van Duncan Lawrence. Hij won er in 2019 het Songfestival mee. En nu is het nummer op Spotify ook nog eens meer dan een miljard keer beluisterd. Duncan is de derde Nederlands artiest die dat voor elkaar heeft. Tot nu toe had alleen Chesto en Martin Garrix zoveel streams. En het is ook nog het eerste Songfestival nummer ooit dat zoveel streams te pakken heeft. Het weer, lekker zonnig bij 20 tot 23 graden. Ook morgen een aangenaam dagje. Een mix van zon en wolken, weinig wind en een je op 24. ZFM, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn geen files te melden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, zee, zandvoort en zomerhit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 ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of ook kanaal 40. Of een kijkje nemen in onze studio wwwzfm livenl Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier. the highest say to leave me Op tv. Zie je Bam Text TV op kanaal 45, 45.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 We begonnen met Bumblebee van ABBA, gevolgd door de dijk, mag het licht uit. En we gaan door met de animals, bring it home to me. Het Zandvoort Race Festival is de naam van het side-event-programma... dat voor en tijdens de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix wordt georganiseerd. De Dutch Grand Prix is voor Zandvoort meer dan alleen een mooi raceweekend. Vanaf 12 augustus tellen we in stijl af naar dit fantastische evenement in Zandvoort. De voorbereidingen voor het side-event-programma zijn in volle gang. Tijdens het racefestival komt Zandvoort volledig in race -sferen. De hele dorp wordt versierd, er zijn verschillende selfiespots en er zijn activiteiten voor het hele gezin. Met leuke acties, giveaway en prijsvragen leven we toe naar de start van de Formule 1 in Zandvoort. De volgende is Adel. I drink wine.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 Fun, but now I only soak up wine They say to play hard, you work hard I'm balancing the sacrifice And Yet I don't know anybody who's truly satisfied You better believe in try.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 instrumentaal van de week. Alwin Casey, geboren in 1936, overleden in 2006, was een Amerikaanse rock roll gitarist die tijdens de late jaren van 1950 en in de vroege jaren van 1960 veelvuldig werd ingezet als studiomuzikant. Met zijn band, de Al Casey Combo, bracht hij enkele instrumentale singles uit. Die bestonden uit een mix uit rock Blues en Jazz. De meeste platen bracht hij uit in 1962 en 1963 bij de label Stacy in Chicago. Daar behaalde Casey ook zijn grootste successen. In het voorjaar van 1962 bereikte hij de 92ste plaats in de Billboard Hot 100 met Cooking. Hier is Al Casey Combo met Cooking.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 In de met Window of My Eyes. De geheime taal van bloemen. Over de symboliek van bloemen in de kunst. De mens gebruikt al eeuwen verschillende bloemen om een bepaalde boodschap over te brengen. Deze lezing is een overzicht van de verschillende betekenissen van bloemen door de eeuwen heen. Er zal van alles langskomen. Van de oudheid tot de moderne kunst en van sprookjes tot de religie. De deelname is 10 euro. Graag vooraf aanmelden via de website van Pluspunt. En het is zondag 13 augustus van 2 tot 4 uur. En de locatie: Pluspunt Zandvoort Noord. See you, see me, Lionel Richie. of je winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Flinke weersverbetering opkomst. Vandaag lijkt de verandering dan echt door te zetten. De luchtdruk zij verder en de nog aanwezige buien trekken in de loop van de dag het land uit. Met geregeld zon en niet al te veel wind wordt het ongeveer 20 tot 23 graden. Vanaf donderdag wordt het met veel zon en vrijwel vrij droog weer de zomer weer in met temperaturen rond de 25 graden. Er staat een matige oostenwind. Deze lijn zet op vrijdag en het weekend door. Op vrijdag kan het in de zuidelijke helft van het land zelfs boven de 25 graden worden. In het weekend is het ook aangenaam met temperaturen van 24 tot 25 graden, geregeld zon en een zwakke zuid-oostenwind. Daardoor het, het een heerlijk weekend lijkt om te fietsen of te wandelen. Voor de iets langere termijn lijkt deze verwachting zich nog even door te zetten. Waren de Common Limits met Calm After the Storm? De the Star Sisters was een Nederlandse meidegroep... die zeer populair was gedurende de jaren 80. De groep werd bij wijze van grap opgericht in 1983 en bestond aanvankelijk uit Patricia Pai, Yvonne Keeley en hun moeder Alice Pai. Laatstgenoemde werd vervangen door Sylvana van Veen vanaf het moment dat de groep professionele vorm ging krijgen. De Star Sisters waren onderdeel van een langlopend project van Jaap Eggermont die voor Stars on 45 met Lies samenstelde van oude sterren zoals de Andrew Sisters, al dus uitgevoerd door de Star Sisters. Hier zijn de Star Sisters met Stars on 45. Grab your gal and hit the floor Cause here's that beat you've been waiting to swing to Who's the loving daddy with the beautiful eyes What the pair of I like to try and decide I just tell my baby won't to swing it with me Hope tells you tell baby wanna so a wing it with me? So a pair of darling may I introduce it So keep me waiting while I'm in the mood In time, drinking rum and Coca-Cola Cool down point, cool mother Both mother and daughter Working for the Yankee Dalla Oh, Tico, Tico, Tic Oh, Tico, Tico, tuck. it's tico tico, tico, tico, tico, he's a cuckoo in my club And when he says cuckoo He means it's time to woo It's Tico time for all the lovers in the bar. I've got a heavy date, a date, a date, a tate. Tico Tico, tell me is it getting late? If I'm on time, cool, cool, but if I'm late, woo-woo go almost Robbie Williams met She is the One. Zaterdag 12 augustus van 8 uur s avonds tot 12 uur s'nachts. De Zandvoortse zanger Yves Berendsen geeft een concert in zijn geboorteplaats. Op het Raadhuisplein zingt hij niet alleen zijn eigen hits maar ook zal hij diverse Nederlandse gasten verwelkomen op het podium. Wie dat zijn? Dat blijft nog even een verrassing. En ik ga door wat we eigenlijk allemaal willen hebben het Celia Rombly met De Liefde van Je Vrienden. Jammer. Jullie zijn altijd dit. De... weer naar het einde en ik eindig denk ik met Tears for Fears Everybody Wants to Rule the World